van der Linde met het NOS-journaal. Bij een reeks beschietingen en aanvallen van het Israëlische leger zouden vanmorgen zeker 22 Palestijnse burgers zijn gedood. Dat zegt het aan Hamas-gelieerde ministerie van Volksgezondheid. Twaalf van de slachtoffers zouden hulpzoekenden zijn geweest die probeerden voedselpakketten te bemachtigen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Bij een huis in Almelo is vannacht een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond, er is wel schade. De politie heeft nog geen idee wie er achter zit. Deze week waren er al twee ontploffingen in de stad. Beide keren bij een huis in een andere wijk. De bewoners van dat huis bleven ook ongedeerd. Ze spraken van een gerichte aanslag. De politie van Almelo onderzoekt of er een verband is tussen de explosies. In Amsterdam varen de boten die meedoen aan de kanaalparade door de grachten. Het is de afsluiter van een, ruim week, van een ruime week Pride in de hoofdstad. Uit het jaarlijkse Pride-onderzoek van 1 Vandaag... blijkt dat 43% van de LHBTI'ers vindt dat het goed gaat met de acceptatie in Nederland. Vijf jaar geleden was dat nog 62%. Als reden wordt opgegeven dat de weerstand toeneemt op sociale media maar ook vanuit sommige politici en religieuze stromingen. Daarnaast ervaart bijna de helft van de LHBTI'ers intolerantie vanuit de eigen omgeving, bijvoorbeeld van familie, vrienden of collega's. In een asielzoekerscentrum in Delft is vanochtend een explosie geweest... waardoor een deel van de gevel is weggeblazen, niemand raakte gewond. In het centrum is plek voor 170 asielzoekers, een deel van hen wordt elders opgevangen... De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie en houdt onder meer rekening met menselijk handelen. Ook denkt de politie aan de ontploffing van een elektrische step. Het weer vanuit het noordwesten wordt te droog en breekt de zon langzaam door. Het is vanmiddag een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 houden op van, hè? de muziek van de Starship, de band die in de jaren 80 heel veel grote hits scoorde, waaronder deze zingen uit 1987 alweer, een hele tijd geleden. Dat is kan een stap now. En dat geldt uiteraard ook voor ZFM, we zijn er al 35 jaar hier in Zandvoort met lokale radio en televisie. Zandvoort, een hele goede middag, vandaag doe ik het alleen, het programma tussen 2 en 5. Normaal gesproken zou Richard er buitenhek hier zitten, maar Richard die is helaas ziek. Richard, van harte wetenschap als je nu luistert. En, uh, hopelijk ben je er snel weer op de been na een lekkere lange vakantie natuurlijk. Nou, wat gaan we vanmiddag allemaal doen tussen 2 en 5? Weer een vol programma. Vorige week hadden Benno en ik aandacht voor Cell 2025. Ook dat gaat er weer aankomen in Amsterdam. En daar wil ik vandaag nog een keer bij stilstaan. Wij gaan nog een keer luisteren naar Chris Jansen... van de organisatie van uh, Seel, Wat er allemaal gaat gebeuren... van 18 tot en met uh, 24 augustus... in, in Amsterdam en omgeving. Want ook in de Eimond... Uh, speelt Seel een hele grote rol. Nou, in de tweede uur uh, gaan we het hebben over... Uh, ja, het voornemen om de BTW te verhogen... op uh, overnachtingen. En uh, dat zou betekenen voor heel veel toerisme... hier is zoveel dat de prijzen... Echt sky high uh, gaan uh, inmiddels. Nou, Tom van der Veen uh, van uh, Hotel Keur was vanmorgen aanwezig bij Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, wij willen graag zijn mening daarover horen. Kwart over drie gaan we dat doen. Verder uh, was het jullie de dag uh, of de, de maand dat uh, het Nationaal Ouderenfonds in uh, Zandvoort aanwezig was bij uh, Strampap Thalassa. Ja, ze kiezen dan elke maand een uh, ander strandpavioen uit... Uh, waar ze met de oudere mensen heen gaan... dat ze toch een uh, dagje aan zee hebben. Nou, wat ze allemaal doen, het ouderenfonds en wat er allemaal gebeurd is uh, op Zandvoort. dat ga je nog een keer horen van uh, Willem Schortinghuis. Hij is van het Nationaal Ouderenfonds. Verder hebben we de pitreports met de los... dus rond en bij kwart over vier... Want er wordt ook dit weekend uh, weer een race uh, verreden in de Formule 1. We gaan naar Hongarije, vlakbij Budapest. De Ring, uh, altijd een uh, leuke baan om uh, lekker te racen. Alhoewel, voor machtsverstappen en uh, Tsunoda is het niet echt een lekkere baan tot nu toe. Nou, we gaan er alles over horen straks uh, van uh, Rendel Lawson. Verder hebben we nog het uh, Zandvoorts nieuws in het kort voor je. We hebben de evenementenagenda... We hebben een dier van de week, althans. We gaan even aandacht besteden aan het uh, asiel op een iets andere manier. En uh, verder gaan we praten met Fred. Wat hij allemaal gaat doen straks tussen 5 en 7 uur. Nou, kortom uh, weer een uh, volle uitzending uh, van dit uh, programma. Zandvoort op zaterdag. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn. En houd de radio lekker aan, hè? We gaan er weer een uh, feestje van maken. Helaas zonder Richard eh, vandaag. Maar ja, het gaat allemaal wel goed komen, denk ik zo. En Benno ondersteunt me met uh, diverse interviews. Dus uh, ook daar ben ik wel weer heel erg uh, blij mee, Benno. En verder, uh, ja, de knelparade is natuurlijk vandaag in uh, Amsterdam heel groot feest. Op uh, de wallen en uh, langs de kade en uh, op het water natuurlijk. We gaan het straks om half drie over het weer hebben voor de komende dagen. En deze dame, Dusty Springfield, heeft ook een uh, single gemaakt: de Summers Over. Nou, daar lijkt het wel een beetje op hè, hier in uh, Nederland. Maar of de zomer terug gaat komen, dat hoor je straks. Dus uh, even een half drie in het uh, weerbericht hier bij ZFM Jorden in private. De andere single van Dusty Springfield. En als we het toch hebben over het weer. Hè, ja, we verlangen naar de zomer. En misschien wel een zomerliefde. Je weet het maar nooit. Zoi Taran en Frenna zijn hier met Summer Love. Ik loop je vier, vijf keer tegen het lijf aan. Hoe lang ben je er op het eiland? Geloof me toevallig zijn wijzaak. Wanneer we samen heen reizen. So if I look at me, come and see, <laughs> you gonna work it, you're summer fine, the line, you're perfect, I'll a shine up, yeah, you're bad my work, So summer, I don't mind, throw the diet, I never mind, En we moeten het even doen met de Nederlandse zomer. Momenteel in Zandvoort 18,5 graden. Dus uh, daar mag wel een paar graden bij, wat mij betreft. Straks meer over het weer om half drie. We gaan eerst even wat uh, nieuws met je doornemen. Wat de afgelopen weken uh, is wel weer het een of ander gebeurd. Zo is uh, de naam van het uh, circuit hier in Zandvoort ineens veranderd. Het heet niet meer cm.com circuit Zandvoort... maar heeft uh, de naam van mascotte uh, mascot Workwear erin... En de nieuwe naam is uh, daardoor geworden... ...Mascot Circuit Zandvoort. Een naamwijziging die het gevolg is van uh, een uitgebreide werking met uh, mascot Workwear. De directie van het circuit Zandvoort noemt de naamswijziging een logische stap... ...aangezien de beide partijen dezelfde kernwaarden delen. Uh, hiermee begint een nieuw tijdperk voor het circuit... ...dat volgend jaar inderdaad de laatste Grand Prix van Nederland gaat organiseren... De komende jaren zal de naam op allerlei belangrijke plekken zichtbaar zijn... zodat iedereen de nieuwe identiteit leert kennen. Dus het wordt mascot circuit Zandvoorts. In ieder geval een iets kortere naam. Nou, verder zijn er afgelopen week een aantal paracliders in de problemen gekomen. Ja, die vliegen graag hier langs de duinen, ook in Zandvoorts. Maar dat is niet zonder gevaar. Want afgelopen woensdag vloog een, een parakleider over de duin bij Zandvoort. Maar dat ging helaas mis. Hij kwam van zo'n drie meter hoogte naar beneden en maakte een harde landing. Gelukkig uh, was hij goed bij kennis en aanspreekbaar. De racebrigade, ambulance, politie en zelfs de traumaheli waren snel te plekken. Gelukkig bleek de heli uiteindelijk niet nodig... en is hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht... De laatste dagen zijn er veel paardenkleiders in de problemen gekomen... en niet alleen in Zandvoort. Langs de duinen is de beste wind waar we het net over hadden... maar bij een klein foutje bots je al snel tegen de duinen op. Bij paardenkleider in de duinen is er uh, op drie manieren uh, dat er gevaar ontstaat. Allereerst door een gat in de duinen... waardoor de opwaartse luchtstroom uh, wordt onderbroken. De stuwing tegen de vleugel valt dan ineens uh, weg... En de andere problemen die je kan oplopen... is uiteraard als je niet zo bekend bent nog... en uh, een beetje onervaren... en uh, ja, dat je daardoor uh, in uh, gevaarlijke situaties uh, terecht uh, gaat komen. Ja, dus uh, grote zorg ook uh, bij de paardenkleiders. Uh, in uh, combinatie met de onoplettendheid en uh, onervarenheid... maakt het uh, de kans op een tragisch ongeval een stuk groter... Dus je bent gewaarschuwd. Wil je het uh, nieuws nalezen? Dat kan ook uh, hier bij ZFM. We hebben een eigen ZFM-app. En die is gratis te downloaden in onder meer de Play Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En dan blijf je op de hoogte van het uh, laatste nieuws uit Zandvoort. Hoor je uiteraard heel veel lekkere muziek... die we ook vanmiddag voor je draaien hier bij Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, uiteraard ook uh, de andere onderwerpen, evenementen en dergelijke... zijn terug te vinden. Hier is Duran Duran... Meeting you with a view to a kill, face-to-face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know.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 Don't you win the party? I could do this all week. You'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy body. Dat waren weer twee grote hits achter elkaar als eerste Duran Duran en de Future Kill. En daarachteraan de nieuwe single van Ed Sheeran. En die heet uh, Sapphire. Zometeen uh, gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen hier bij ZFM. Maar eerst gaan we nog een beetje door in de palata-stijl die we net uh, ook draaiden. En een beetje reggae zat erin in uh, Ed Sheeran. Here's Tomorrow People. You don't know the future. Come on. You don't know the past, you don't know the future. How many oh, people, did that one catch? All many nations did that one catch. Yeah. You don't know the past, you don't know the future. Don't say, you don't know your past, you don't Even lekker terug in de tijd met een beetje reggae... Even van uh, Siggy Marley en uh, Tomorrow People... tezamen met de uh, Melody Makers. Het is uh, bijna half drie, tijd om even te kijken naar het uh, weer. Wat uh, gaat het weer de komende dagen doen? We doen het met het weerbericht van uh, Rico Schreuder, ricoweer.nl. Daar vind je ook uh, meer informatie daarover. Vanmiddag is het droog met zon... en aan het begin van de avond is er toch nog kans op een bui. Ook hier in Zandvoort. Uh, er waait uh, verder een uh, noordwestenwind en die is uh, ongeveer uh, kracht 3. En het wordt 20 graden maximaal. Nou ja, op dit moment 18,5 graden hier in Zandvoort. Morgen is het eerst droog en zonnig en in de middag neemt de bewolking toe. En uh, later volgt er jammer genoeg weer regen. Ook maandag is het uh, lange tijd droog en zonnig. Maar ook nu en dan volgt er in de avond weer wat regen. En de temperatuur stijgt op beide dagen naar ongeveer 23 graden. Dinsdag uh, waait het uh, flink, maar het is waarschijnlijk wel droog. En er uh, is ook weer geregeld zonneschijn. En het wordt ongeveer 20 graden, dus we leveren weer wat in qua temperatuur. Maar de woensdag, dan wordt het warmer, de zon schijnt en het is droog. En de temperatuur ligt dan rond en nabij de 26 graden. Dus gaan we toch nog een uh, beetje zomer krijgen. Dank aan uh, Rico Schreuder voor het uh, weerbericht uh, voor de komende dagen. En uh, we gaan weer een lekkere plaat draaien. We gaan terug in de tijd, terug naar 19, uh, de jaren tachtig moet ik uh, zeggen. En dan hebben we een mooie danceclassic voor je klaarstaan. Hier is uh, Hey Woody en uh, Roses. ...zien we uit de jaren tachtig van Heywoody en uh, Roostersordie hier bij ZFM. Vorige week hadden Benno en ik een speciale thema-uitzending van Zandvoort op zaterdag. We hadden het over Zeele uh, 2025, dat gaat er weer aankomen. En ik heb uh, de app inmiddels van uh, Sale op mijn telefoon staan. Hele interessante app, dus download hem even, Sale 2025... Zo heette de app, dus zie je ziet alle schepen op die langskomen. Je ziet het programma, je kan zien waar de schepen zich op dit moment bevinden. En veel meer, dus even de app downloaden. Zie ik ook dat het nog 17 dagen duurt en 19 uur... voordat dat grote spektakel daar in Amsterdam en in de Eimond gaat beginnen. Want daar komen ze natuurlijk binnen, bij de collega's in het noorden in de Eimond... En uh, ja, daar, uh, daar is het dus ook al feest van uh, 18 tot uh, 20 augustus. En uh, we spraken vorige week met uh, Chris Jansen. Hij is uh, van de organisatie van uh, Zeeuw 2025. En uh, we waren blij dat we hem aan de telefoon konden krijgen... ondanks de drukke werkzaamheden. En hij vertelt wat we zo uh, al kunnen gaan verwachten van uh, deze jubileum-editie. They return for the first time in a decade in 2025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 Met een heel klein team, al gaan bekijken okay, hoe gaan we 2025 goed in de stijger zetten. Ja, ja, en, en wie zijn dan de grote concurrentie van uh, Sale uh, van Amsterdam?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 En um, zo ontstond het idee, omdat uh, Rotterdam natuurlijk werd gezien als havenstad, ja. maar in Amsterdam, maar in Amsterdam dat, dat, dat verhaal eigenlijk minder bekend is. Ja. We dachten Heineken met een, aantal onder, uh, met een aantal andere ondernemers, laten we een, een, een, een, een zeil of een... Later evenement cadeau doen. En zo werden er een aantal internationale schepen uitgenodigd. Um, en dat liep zo uit de hand dat we de 10e <lacht> uh, editie vieren. En dat het uh, dat evenement alleen maar is gegroeid door de jaren. Ja, ja, ja. ja. En het is zo grappig. Ja, ik, ik, toen ik naar die getallen zat te kijken. Uh, 750 jaar Amsterdam. Oké, okay, uh, dat, is, dat is een leuk feestje. Uh, 50 jaar SEAL. Maar uh, dat is zeg maar de organisatie van SEAL. Die bestaat natuurlijk 50 jaar. Ja, nou ja, het evenement is natuurlijk 50 jaar geleden voor het, het eerst georganiseerd. Ja. Maar het, is toen, het was eigenlijk toen gewoon door Club Vrijwilligers. En in 1977, dus na het succes van die eerste editie... is Stichting Sail Amsterdam opgericht. Die het oh, okay. toen dus elke, elke vijf jaar heeft georganiseerd. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, Dan ja, okay. komt er wat duidelijkheid. Um, maar, um, eens even kijken. Ja, het is, uh, er wordt nog gesproken over...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 Om natuurlijk even de eihaven te bekijken waar, die, waar de, waar de tolschips liggen. Maar daarna ook andere delen van de stad te bekijken. Zodat ook niet iedereen op één plek blijft. Ja, ja, ja. ja. En, en, en, en, laten we even naar die cel in kijken. Jullie zeggen, nou, er gaan wel duizend schepen straks door het Noordzeekanaal. Klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk we hebben sowieso 40 internationale tollships. Dan hebben we nog 650 schepen van het varen op erfgoed. En dan hebben we nog zo'n 200 schepen van de Hollandse vloot. Dus er zitten we eigenlijk al bijna 1000 schepen die vanuit de SEO-organisatie meedoen. Nou, oh. alle, plezier, alle pleziervaartuigen daaromheen. Ja, dat wordt natuurlijk weer een prachtig plaatje van het hele Noordzeekanaalgebied Noord met alle mensen aan de kades. Um, ja, dat wordt echt prachtig en we roepen dit jaar ook op om iedereen tijdens de stil in in het oranje te komen. Oh.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 De jubileum editie komt eraan hè, van uh, Sale 2025 In dit geval vanaf uh, 18 augustus uh, gaat het helemaal los. En dan beginnen we met... Uh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 Nou, als je nu goed kijkt, ze zijn op dit moment weet ik, uh, zijn er veel schepen in Aberdeen uh, voor, uh, voor zo'n uh, zeilevenement. Ja. Maar ze komen, ze komen naar zeel, ze komen de meeste vanuit Bremerhaven. Um, ja, als je dan even naar de kaart kijkt, dan ga je ze vanuit Zandvoort, dat dus ga ik toch net niet zien.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 Zeker, maar ik zou iedereen vooral uh, vooral willen adviseren. Pak lekker je spullen, ga richting het Noordzekenaalgebied en uh, tijdens de sale in of tijdens de sale naar Amsterdam en kom die schepen en die bemanningsleden gewoon van dichtbij uh, bewonderen. Het ja. is natuurlijk echt wel het mooie tijdens sale dat, dat dat ook vrij toegankelijk kan. Ja, mag dat eigenlijk? Mag, uh, mag je die, de, de bemanningsleden een handje geven of uh, kennismaken of uh, de schepen bekijken van binnen?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 En op zaterdag hebben we eigenlijk een ode... van allerlei Nederlandse topartiesten... die een ode brengen aan die culturen die naar het zeeuwen komen. En dan, mm. dan denk ik aan Davina Michel, die in het Engels zingt. Rolf Sanchez, die in het Spaans zingt. Uh, Numidia, die in het Arabisch zingt. En daar uh, in het Nederlands. Dus dan proberen we al die culturen, al die nationaliteiten... die naar het zeeuwen komen, um, ja, in het licht uh, te zetten... Tijdens, uh, tijdens dat laatste concert van Ceylon Stage... op de NDSM-werf. Ja, die uh, Yves Biddens, de standwoord, die doet ook gezellig mee, op. Ja, zeker. Dus uh, dat is hartstikke leuk. Ja, en en uh, die, die is speciaal voor ons. Het filmpje opgenomen dat hij er helemaal zin in heeft ja. en de socials gaat van het festival, dat hij ook hoe enthousiast hij is. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Um, je, jullie schrijven op de website vijf dagen verbroedering. Um, is dit een doelstelling of, of hopen jullie dit eigenlijk? Nou, dat eigenlijk, eh, ik durf, um, uh, wat je voor zo zoveel bezoekers komen en zo, en het, dan durf ik niet het de grote broek aan te trekken, maar hier durf ik het wel. Dit is eigenlijk wat Seel is. Dan durf ik echt te zeggen, stil is die verbroedering op het op de kader. Dat weten we nu, dat, is, dat weten we al negen edities, hoe die sfeer tijdens Seel is. En ik, mijn herinnering, zijn jullie zelf eens op Seel geweest? Uh, nou, bij Pontje Buitenhuizen heb ik een keer gekeken, ja. Ja. En Maar Rob heeft meegevaren. Ik heb meegevaren, zeker weten. Ja. Ja. Ja, dan, dan, weet je, dan weet je waar ik het over heb. In 2015 zat ik al in de organisatie. En we hebben op, op vrijdagmiddag hebben we bijvoorbeeld de crew parade. Dan gaan die bemanningsleden vanuit de IJhaven in een parade richting uh, de Dam. In het centrum van Amsterdam voor een défilé. En in 2015 zag ik een Amerikaanse matroos arm in arm met een colombiaan... en die was weer arm in arm met een Russische matroos. Oh! Dus de Russen dit jaar natuurlijk niet welkom... maar dat gevoel van die nationaliteiten die zo met elkaar um, uh, arm in arm over straat gaan... dat maakt wat zeer bijzonder is. En dat maakt het ook meer dan een drijvende botenparade. Want uh, kijk, ik kan me heel goed voorstellen mensen gaan gewoon bootjes kijken, prima. Maar dat gevoel van die verbroedering die dus echt is tussen die, tussen die uh, matrozen... tussen de bezoekers die hen weer ontmoeten... ja, dat maakt zeer wel heel bijzonder. Ja, ja, dat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 En uh, ik, ik las ook nog over een heel speciaal zeilschip. Is het weliswaar niet zo'n heel oud zeilschip... maar het is het, is, het is een zeilschip van Wubbel Okkos. Ja, de Evolution. Ja.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 Nou, um, de, op, op, bij allerlei bijeenkomsten inderdaad. En uh, ook tijdens de crew parade waarschijnlijk nog. Dus ik, een hartstikke druk programma. Uh, dus ik zou iedereen nogmaals willen oproepen... download die app, maar dan, uh, dan, dan, dan gaan we elkaar ergens ontmoeten. Ja, precies. Zelf, uh, wat is die, die app ook weer? Zelf 2025 is het, hè? Dat, ja. Zo vind je het terug. Ja, dan vind je het meteen oranje. Je kunt er niet omheen. Ja, ja, ja. En ja. we hebben ja, Amsterdam 750 jaar. betekent dat ook dat deze cel weer groter is dan de andere? Nou, we zijn inderdaad uh, een driedubbel jubileum, dus de tiende editie 50 jaar tijdens de 750 verjaardag van Amsterdam. Uh, en natuurlijk uh, uh, is, is, is qua programmering die wel rijker. Maar uiteindelijk is, gaat het om de kern, dat gaat om die schepen. En dat is al tien edities onverand, on, onveranderd. Oké, okay, Chris. Uh, dankjewel voor je bijdrage aan dit programma. Hele fijne en fantastische sale gewenst. We komen wel, hè? Ja, ja, ja, zeker. Ik, we zijn erbij. We staan uh, vooraan. En, <laughs> dus mocht je een barren zien van ZFM Zandvoort, dan, uh, dan zijn wij het. Uh, dus dat komt helemaal goed. Uh, uh. Dankjewel en een heel goed weekend. Dankjewel ook, uh, Benno, voor het interview. Vorige week, uh, samen met Benno, uh, Zandvoort op zaterdag gedaan over uh, Sail 2025. En als wij komen naar uh, Zeele uh, Benno, als je momenteel uh, luistert, dan moeten we wel in het oranje komen. Hè? Dat hadden we ook uh, afgesproken volgens mij uh, vorige week, dat de mensen allemaal zoveel mogelijk in het oranje moeten komen. Deze tiende uh, jubileum editie van uh, Zeele 2025 in Amsterdam, nog 17 dagen te gaan en uh, 9 uur voordat het uh, inderdaad officieel gaat beginnen... sale 2025... met een optreden van Yves Berensen, Onze eigen standwoordje Yves. Hier is ze met vakantieliefde. Vakantieliefde ga je mee. Heel met je zwemmen in de zee. Vakantieliefde... Ga je mee? Wij liepen samen hand in hand Over het plein, over het strand, Schreef onze namen in het zand. Maar de vakantie vloog voorbij, Blijf in gedachten steeds bij mij. Dit zijn de woorden die je zei. Ne pleurba Je te verrati Santwa, ik wil blijven, maar ik moet je laten gaan. Anvaas-moi. Ne pleurba Je te verti. Ik zal schrijven, maar ik moet je laten gaan liefde, een cliché. Tot je het hebt, je maakt het mee. Maar de vakantie is passé. En die vakantie vloot voorbij. Blijf in gedachten steeds bij mij. Dit zijn de woorden die je zei. Yeah Wat mooie adesje van Yves Berensef, 2021 live in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En toen was je nog niet zo bekend zoals nu. Want er begon allemaal het grote succes van Yves. Met terug in de tijd. Over tijd gesproken. Het is inmiddels drie uur. Graag tot zometeen zijn we er weer. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. Leg FM met het nieuws van 3 uur.